Alain Esquinazing. Hartelijk welkom allemaal in de kerk van Ruigoord. Het is vandaag zondag 14 september 2025. Mijn naam is Isis van der Wel. En in plaats van Peter van der Wel, kondig ik vandaag de jaarlijkse Ruigoordrede aan en de bijbehorende spreker. Het laatste woord van vandaag is aan Ruigordse kunstenaar Elsje gaan. De Ruigordrede is een langlopende, terugkerende traditie... geïnitieerd door Ruigorder Rob van Toer... waarvan we heel blij zijn dat hij vandaag in ons midden is. In 1993 is de Ruighoortrede ontstaan als aanvulling op alle geweldige inhoudelijke kunstzinnige uitingen in en om het dorp door de vele makers die kunstenaarsgemeenschap Ruighoort rijk is. De Ruighoortrede is een toespraak vanuit het vizier van de redenaar waarbij de inhoud van de reden bij de spreker ligt. Met dient te verstanden dat Ruighoort op enige wijze verbonden is aan de inhoud. Hoe die verbintenis gelegd wordt staat de spreker vrij. Dat kan vanuit het Ruigortse gedachtegoed zijn, maar bijvoorbeeld ook vanuit het cultureel, sociaal, maatschappelijk belang en de positie van een plek als Ruigort ten opzichte van de ontwikkelingen in de buitenwereld en de bijbehorende stedenbouwkundige dynamiek. Het woord reden staat ook voor het menselijk denkvermogen, dat in deze tijden van kunstmatige intelligentie natuurlijk behoorlijk aan verandering onderhevig is. Uh, het woord, uh, tot slot betekent reden ook een ankerplaats voor schepen. En daar zijn we inmiddels natuurlijk bovengemiddeld mee bekend, hier aan de rand van de Amsterdamse haven. Want net zoals schepen een plek nodig hebben om aan te meren, hebben mensen dat ook. En al meer dan 50 jaar biedt Vrijhaven Ruigord een aanmeerplek voor de scharrelmens met vrije uitloop. Zoals Hans Plomp, medeoprichter van het huidige Ruighoort, zo mooi verwoordde. Een plek voor vrijdenkers, omdenkers, zelfdoeners en andersdoeners... die alternatieven zoeken en vinden als antwoord op de alledaagse realiteit. Nu onze wereld steeds verder vercommercialiseerd... wordt Ruigoord als bedevaart en toevluchtsoord... voor aanhangers van alle overige profijtmodellen steeds waardevoller. En de nieuwe energietransitie, die is in Ruigoord natuurlijk al lang geleden begonnen... Daarvan ben ik me ter degen bewust, eerst als bezoeker in de jaren negentig en later ook als curator en organisator. En dit bewustzijn is sinds 2010 alleen maar gegroeid sinds mijn nachtburgemeesterschap van Amsterdam. In die hoedanigheid leerde ik de spreker van vandaag persoonlijk kennen als toenmalig Amsterdams wethouder van cultuur. Ik herinner mij uit die tijd een bootreis vanaf de Amsterdamse binnenstad waarop allerlei vertegenwoordigers van het Amsterdamse culturele veld waren uitgenodigd. De bootreis voerde ons door een net verder uitgebreide Amsterdamse haven en meerde aan bij de reden van de Afrika-haven. Terwijl de overige genodigden onder het genot van een hapje en drankje aan boord bleven, stapte ik van de boot af bij het zien van het kerktoortje van Ruigord. De nieuwe aanblik van Ruigord, omsloten door bedrijven en de haven, sloeg in als een bom en ik besloot niet verder te varen en naar Ruigord te lopen. Wim Pijbes, destijds directeur van het Rijksmuseum, had blijkbaar ook iets anders aan zijn hoofd, want hij reed met zijn auto langs mij terwijl ik aan het wandelen was richting het dorp. Hij stopte zijn auto, want hij herkende mij van de boot en bood mij een lift aan. Ik stapte in, inmiddels met tranen in mijn ogen. En op de vraag waar de reis naartoe ging, snikte ik naar Ruighoort. Wim stopte bij de poort, ik stapte uit en mijn laatste woorden aan hem waren... Leuk, al die dode cultuur, maar hoe conserveren we de levende cultuur? Binnenkort gaat Ruijgoort een contractperiode van 25 jaar in en dat geeft in ieder geval weer toekomstperspectief. Maar tegelijkertijd beperkt dit contract ons wel op allerlei manieren in onze creatieve vrijheid. Ruijgoort als culturele vrijhaven voor immaterieel erfgoed in een gebied vol economische bedrijvigheid van materiële vergankelijkheid biedt een interessant perspectief. Hier zien we de spanning tussen menselijke vrije expressie en de daaromheen ontstaande economie. Hoe borg je bewegingsvrijheid en non-commercialiteit in een steeds verder geëxploiteerde omgeving? Natuurlijk hoop ik dat onze spreker van vandaag met al haar ervaring, die niet toevallig beide omschreven terreinen bestrijkt, ons een kijkje kan geven in de kansen die er liggen. Voorafgaand aan dit moment ontving ik een lijstje met eerdere sprekers van de Ruighoortrede. Op dit lijstje stonden onder meer schrijvers Simon Oog en Gerard Komrij. De economen professor Arnold Heertje en professor Rick van der Ploeg... maar ook de bekende socioloog professor Abraham de Zwaan. Wat opvalt is dat het alle mannen zijn. Met de spreker van vandaag gaat daar eindelijk verandering in komen. Ook hier gaat het om iemand die de sporen verdiend heeft... met het bieden van een eigen blikveld op het culturele vlak. Tegelijkertijd ooghoudend voor het grote maatschappelijke speelveld... Ook op de lange termijn. De meeste ruigorders kennen haar waarschijnlijk net als ik als voormalig wethouder cultuur van Amsterdam. Maar in die periode had ze niet alleen kunst en cultuur, maar ook onder andere economische zaken en bedrijven, waaronder de haven, als portefeuilles. Een voor natuurlijk hele interessante combinatie. In die tijd is een aangename samenwerking ontstaan. Vervolgens maakte ze de overstap naar het advies- en ingenieursbureau Arcades... waar zij als directeur verantwoordelijk is voor stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid op Europese schaal. En daarnaast vervult ze nog vele andere interessante functies, om er een paar te noemen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Holland Festival. Ook bekleedt ze diverse raads- en toezichtfuncties, waaronder bij Boscalis... De Taskforce, Infrastructuur, Klimaatakkoord, Industrie en de TU Delft. Het is niet toevallig dat haar naam verbonden is aan al deze betekenisvolle professionele organisaties. Het is dan ook een grote eer voor Ruigort dat ze onderdeel vormt van het Rigorts Comité van Aanbeveling. Achter op het boekwerkje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar Ruigort staat dan ook een veelzeggend citaat van onze spreker van vandaag. Een bezoek aan ruigort raakt alle zintuigen. De combinatie van een kunstenaarsdorp in een havengebied maakt zoveel los omdat het zo ongewoon is. Dat past ook bij Amsterdam. Om het bijzondere te koesteren, ook in moeilijke tijden of omgevingen. Het ongewone kan hier gewoon. Amsterdam heeft altijd kunstenaars gekoesterd omdat juist zij ons nieuwe dingen laten beleven. Dat voel je zo indringend op Ruigord. Ruighort heeft daarom eeuwigheidswaarde. Geachte aanwezigen. Mag ik een hartelijk applaus voor de spreker van de Ruigordrede 2025, niemand minder dan Carolien Gerels. Hooggeacht publiek, wat een eer om hier te mogen staan, dank dat jullie hier alle aanwezig zijn. Ik vind het prachtig, er komt een melee van zeer geliefde en gewaardeerde mensen uit mijn leven voorbij. En dat uh, is bijzonder om te mogen ervaren, vooral omdat ik dat helemaal niet verwacht had. Dankjewel Isis, wat een prachtige inleiding. Het was op sale 2010, denk ik, dat jij van de boot stapte, wat ik toen niet gesignaleerd heb, maar waar we het nog wel eens over gaan hebben. Maar ik heb jouw inspanningen altijd gewaardeerd en uh, ik vind het heel mooi dat jij, juist jij deze inleiding hier vandaag verzorgt. Hooggeacht publiek, duizend jaar geleden was Ruigoord een eiland. Rond 1100 zijn sporen van de eerste bewoners aangetroffen. Geweldig. Is dat wel goed meegenomen in de viering van Amsterdam 750 jaar? Vraag ik me af. Rob zegt van niet. Maar misschien willen jullie dat ook helemaal wel niet. Het is goed zo. Er zijn echter genoeg redenen voor. Ruigoord is een inspiratiebron voor democratie en stedelijke ontwikkeling. Zo hebben eerdere Ruighortredes mij geleerd. En dan vraag ik me af, zou met het huidige democratische systeem Ruigoord destijds vanaf 1100 helemaal omringd geraakt zijn door polders, door industrie, door havengebied, door land gemaakt door mensenhanden? Zou Ruigoord dan de vrije haven geweest zijn die ze nu is? Zou Amsterdam de stad geweest zijn die ze nu is? Met of zonder grachtengordel, een verzameling bewoonbare eilanden, een Noordzeekanaal met zeesluizen? Nieuw gegraven havenbekkers, industrie? Ik denk het niet. In ieder geval brengt de viering van duizend jaar ruigord ons wel naar periode waarin Amsterdam wel groots en creatief dacht. Waar het collectief belang voorop stond en individuen niet jarenlang hun eigen belang konden laten prevaleren door eindige, oneindige juridische procedures... ...en andere democratische instrumenten te gebruiken. Maar het kan nog. Het is nog geen 2073, wanneer we 100 jaar Ruigoort vieren. Het is nog geen 2100, waarin we 1000 jaar Ruigoort vieren. Laten we er wel vast op voor sorteren en ik grijp deze Ruigoortreden daar graag voor aan. Dames en heren, in een kerk op zondagmiddag dwaalde vroeger mijn gedachten altijd af... En ik kan u geruststellen, morgen komt waarschijnlijk een verkorte versie van dit verhaal in het parool. Dus laten we zich vooral inspireren door alles om u heen. Morgen komt dit verhaal ook op de website. Dus mocht u deze doorwrochte reden ergens af en toe een beetje kwijtraken, dan is die morgen weer te vinden op de website. Want de reden zijn en waren doorwrocht. Rob, jij hebt mij er een aantal gestuurd. En ik zal daar ook uit citeren. En doorwrocht is belangrijk. Het is belangrijk dat we met elkaar nadenken over de toekomst van Amsterdam. Het is een eer, ik zei het al, en een genoegen om hier te staan, in het bijzondere kerkje van Ruigoord. Een eer en een genoegen omdat Ruigoord Ruigort is. Omdat hier in dit kerkje zoveel kunstzinnige en culturele geschiedenis is geschreven. En omdat Ruigoord een belangrijk onderdeel is van de geschiedenis en van de toekomst van Amsterdam. En het waren iconische mensen die deze reden mochten uitspreken. Haya Hofland in 1993 voor het eerst, Arnold Heertje in 1996, Gerrit Komrij in 2003. Ook zij deelden hun analyses over het verleden en schetsten de toekomst. Door vrochte redes vol humor en prachtige zinsneden. En stuk voor stuk waren ze somber. Om niet te zeggen gitzwart. En dat past ook in deze tijd. En dat relativeert dan weer iets wat we goed kunnen gebruiken. Hun redes zijn historische documenten die elke seconde uw aandacht verdienen en die kunstwerken in zichzelf zijn, zoals hier op ruigort dagelijks vernieuwende ideeën vorm krijgen. En alle doordrengt van de betekenis van ruigard voor kunst, maatschappij en economie, gelukkig. Ruijgort redes die de staat van de stad en staat relateren aan de kwaliteiten van de democratie en ook met buitengewoon scherpe humoristische analyses over de stand van het land en onze stad, die toen, maar ook zeker nu, waarde toevoegen. Neem bijvoorbeeld H.J. Hofland in 1993, hij spreekt over de Nieuw-Nederlandse agglomeratie en ik citeer, als de avondspits voorbij is, verandert het hier in Nederland in een dode stad. We bevinden ons in het ghetto voor halve etmalen, het centrale ghetto van de Nederlandse bureaucratie. Einde citaat. Hij vindt het maar saai hier, toen in Nederland. Hij noemt Nederland een gewatteerde dictatuur... gekenmerkt door de onzegbare kaalheid van het Nederlandse anti-individualisme... en wordt daarin gesteund door de Amsterdamse hoogleraar Oerlemans... die Nederland een eenpartijstaat noemt. 1993 hebben we het over. Ik citeer. In het kort gezegd komt zijn inzicht hierop neer... dat het geheel der bestuurders van land en stad, de bureaucratie de politieke partijen en de gekozenen in de vertegenwoordigende organen langzamerhand dusdanig tot een gesloten geheel zijn verweven dat van een werkelijke democratie niet meer gesproken kan worden. Einde citaat. En bijna hetzelfde stond vorige week in het parool. Onze democratie dreigt ten onder te gaan, al dus de journalisten Heine en Lievisse Adriaanse, maar dan om een tegenovergestelde reden, namelijk polarisatie. We leven in tijden van polarisatie, met bestuurders en volksvertegenwoordigers die regering op regering en termijn op termijn niet meer in staat zijn om meerderheden te vinden, terwijl dat de kern van de politiek is. Voor nijpende maatschappelijke vraagstukken als woningbouw, duurzame industrie, goed onderwijs voor iedereen, stikstof, nu verlangen we soms naar een verlichte enkele partijenstaat met bestuurders die zijn verweven met de samenleving en die met elkaar iets langer volhouden dan een paar maanden. En ondanks de verschillen is de samenvatting van HJH Hofland in 1993 zo op onze tijd te projecteren. Hij stelde door gebrek aan inzicht en dus kritiek, door sloomheid en overrompeling hebben we ons veel laten welgevallen dat onherstelbare schade heeft aangericht. En zo gaat het nog even door. Professor Dr. Arnold Heertje sprak de Ruigoortrede uit in 1996. Hij zegt. Deze eeuw spoedt ten einde. We laten dan een tijdspanne achter ons. die de grootste misdaad jegens de mensheid aller tijden met zich mee heeft gebracht. en waarin moedwillig is vernietigd wat zelfs niet aan de natuur is teruggegeven prachtige bombastische taal en ik kan me voorstellen dat ook hij dat in deze kerk prachtig liet weer klinken met deze akoestiek. Ik vervolg en dat alles alleen maar omdat rijk provincie en gemeente niet bij macht blijken tot een integrale en op de lange termijn gerichte besluitvorming waarin middelen doelmatig worden aangewend en het immateriële op juiste waarde wordt geschat. Ook dit hadden we gisteren in de krant kunnen lezen. Gelukkig ziet Heertje wel een sprankje hoop. Hij vraagt zich af, moeten wij nu somber zijn over de toekomst? Geen zins. De paradox is dat het blootleggen van het ontstellende gebrek aan kwaliteit, zorgvuldigheid en communicatie in onze samenleving tegelijkertijd het uitgangspunt is van belangwekkende verbeteringen. De afstand tussen de werkelijke gang van zaken en de potentie is enorm. Een buitengewoon optimistische manier om uit te leggen dat elk nadeel zijn voordeel heeft. En er is ook vandaag de dag nog steeds veel mogelijk om deze afstand kleiner te maken. Dan Gerrit Komrij. Die spreekt in 2003 over de democratie van de jaren zestig. En dan denk je toch dat het toen in ieder geval vrolijker en beter was. Ik citeer, iedereen mocht over alles meepraten. Democratisering, inspraak, in feite wist meestal niemand van niets. Er wordt door een meerderheid nee gezegd en verderop gebeurde het toch. Er werden risico's voorspeld en eigenlijk was het al beslist. Er werd geëvalueerd over besluiten waarvan men in de achterkamer al wist dat ze nooit genomen zouden worden. De schijndemocratie was zo verpletterend aanwezig dat niemand begreep dat de echte democratie was afgeschaft. De jaren zestig. Misschien hebben wij in deze tijd een andere vorm van schijndemocratie te pakken. Eveneens zo verpletterend dat niemand begrijpt dat de echte democratie is afgeschaft. Vrij naar komrij. De schijndemocratie van het gepolariseerde, gefragmenteerde, verlamde parlement... met een regering waarin vooral bestuurders zitten die de boel niet bij elkaar konden houden. Helaas. Maatschappijkritiek die van alle tijden is... Dus Trohan, die Hofland-heertje Komrij en ik ook aanrijken, is hopelijk ook van alle tijden. Ruighoort, Ruighoort, redt ons. Ha ja, Hofland over Ruighoort. Het bijzondere is dat het zijn kritische vermogens onverminderd op pijl heeft gehouden, zonder dat het, zoals Ruimschoots is bewezen, daarbij in de afgrond van een axiomatisch negativisme is getuimeld. Ik heb nog even gezocht wat dat eigenlijk betekent. <laughs> Axiomatisch negativisme, dat is een stelling die zichzelf niet hoeft te bewijzen... maar die als waarheid wordt beschouwd. Arnold Heertje in 1996. Als ruighoort eenmaal is opgeofferd aan de uitbreiding van de haven van Amsterdam... brengt zelfs oneindige spijt niet terug wat verdwijnt aan uit de natuur gegroeide natuur... Aan het onvervangbare aan kunst en cultuur. En bovenal aan het in ruimte en tijd eenmalige samenspel van een wijze leefgemeenschap en een woest milieu. Godzijdank is het niet zo ver gekomen. Bij nadere lezing had Gerrit Komrij toch niks positiefs te melden. Of het moet zijn onwaarschijnlijke hoeveelheid humor zijn waardoor hij in Ruighort niet in woorden maar in stijl en toon recht heeft gedaan. Beste mensen. Zo slecht is het, naar mijn mening, in 2025 gelukkig niet gesteld met Amsterdam en ook niet met Ruighoort. Ondanks alle maatschappijkritiek en gebrekkige democratische systemen zijn we in deze stad zover gekomen dat er sprake is van een diverse stad. Met ruimte voor vele verschillende groepen van Amsterdammers die elkaar bevragen en belagen, maar elkaar niet dagelijks na het leven staan. Alhoewel, als je het nieuws van vandaag leest, wij hadden het er even over, hou je toch ook af en toe je hart vast. Maar over het algemeen kijken Amsterdammers verder dan hun fantastische zelf of alleen hun eigen individuele huis en tuin. Amsterdam stuurt haar collectieve toekomst op hoofdlijnen met structuurvisies, die plannen voor de komende 30 jaar bevatten, die weliswaar veel te traag worden uitgevoerd, maar in ieder geval wel zorgvuldig. En waarin plaats is voor cultuur en vrijhavens, met Ruigoort als prachtig voorbeeld. De afgelopen 50 jaar mogen we als Amsterdammers toch buitengewoon te spreken zijn over de ontwikkelingen van Zuidoost, Nieuw-West, Noord, de eioevers. Ook al liep dat anders dan Rem Koolhaas had bedacht. De oostelijke eilanden, Eiberg 1, Eiberg 2. De Zuidas. Ik kijk naar Piedenbruin. Het centrum Zuid met een state-of-the-art museumplein. Weliswaar dode kunst, maar er is toch heel veel leven uh, te ontdekken als je er naartoe gaat. Leidseplein, Rembrandtplein, met prachtige parken als het Oosterpark, het Westenpark, het Noorderpark, het Vondelpark en natuurlijk het Sarfati Park. Wat te denken van de unieke acupuncturistische vernieuwing van de pijp de afgelopen vijftig jaar. Daar kun je nu fantastisch wonen en horen in die vele leuke kroegen en op de terrassen, zoals we afgelopen donderdag deden, om Jan Schever te eren die daar in de jaren zeventig en tachtig zo aan getrokken en gesleurd heeft. En zie de clustering van de universiteitsgebouwen in de binnenstad van de UvA, die geleid heeft tot zoveel op- en topvoorzieningen voor jonge Amsterdammers. En dan hebben we het nog niet gehad over de Noord-Zuidlijn, de Polderbaan, de ondertunneling van de Gaasperdammerweg, anders bekend als de A9. Amsterdam heeft zich de afgelopen vijftig jaar collectief getransformeerd ten faveur van ontelbaar vele Amsterdamse gemeenschappen en niet ten faveur van individueel welzijn of individueel welvaren. Laten we dat vasthouden. En als we dan even terugkomen op Seel. Eberhard van der Laan had op zijn kamer een hele mooie foto staan van Seel 1975. En als je die vergelijkt met de situatie anno nu, 50 jaar later, dan zie je hoe onwaarschijnlijk veel er gebeurd is. Maar natuurlijk zie ik ook wat er beter kan. Ajax had kampioen moeten worden... Jonge mensen betalen zich blauw om in een gangkast te mogen wonen. Oude mensen komen de trap niet meer op en kunnen niet verhuizen. We kunnen de meest moeilijke evenementen organiseren... maar elke dag een schone en dus gezonde stad met straten en pleinen... dat krijgen we niet voor elkaar. En dan zijn er nog die vele toeristen die zich helemaal sufblowen en dan als ongeleide projectielen op onze fietspaden lopen... of erger nog op fatbikes het leven van jonge ouderen, Amsterdammers... bloedlink en gevaarlijk maken. Dat zie ik ook. Maar wat betekenen deze lange lijnen nu voor de toekomst van Ruigoort? Ruigoort heeft zich naar mijn idee niet de laatste 50 jaar, maar de laatste duizend jaar getransformeerd tot wat het nu is. En dat moeten we vasthouden als leidend principe de komende 25 jaar. Collectieve transformatie vanuit een groter conceptueel plan. Laten we het eerst hebben over die duizend jaar. Ruigoort is dus ouder dan Amsterdam. Het is de culturele Vrijhaven Ruigort die nu richting de 100 jaar gaat. Dat is 2073. Waar in 1973 kunstenaars begonnen vanuit een intrinsiek idee van een Vrijhaven en bescherming van een bijzonder gebied, is er nu na 50 jaar de zekerheid, aan het eind van dit jaar, dat er tenminste nog 25 jaar voortbestaan kan worden. Amsterdam ziet de betekenis. Zegt gefeliciteerd met je 50ste, je mag 75 worden. Het eerste punt dat ik vanmiddag echt wil maken, en morgen ook in het parool, is dat Ruigoort er al duizend jaar is en waarom zou Ruigoort niet tenminste nog duizend jaar mogen blijven. APPLAUS Dit moet echt genereuzer. Ik neem aan dat dat aan het eind van het jaar geregeld wordt uh, en dat we dan gewoon dat als uitgangspunt kunnen nemen. Ruiggord is onderdeel van Amsterdam. Cultureel erfgoed wat vraagt om een culturele contour ter bescherming. Het is van grote waarde dat die zekerheid er is. Voor de bewoners, voor de kunstenaars, maar ook voor de stedenbouwkundigen van de gemeente, voor de haven. Het is ondenkbaar dat iemand daarna sloop zou overwegen. De grachtengordel hebben we ook voor sloop behoed. Dank Geurt Brinkgeven in 1957. Net als Betondorp, de Van der Pekbuurt, de pijp. Het is belang, belangrijk te constateren dat Ruijgoort waarschijnlijk zo oud zal worden als de weg naar Rome... en dat de waarde daarvan onvervangbaar groot is. Niet in geld uit te drukken, want uniek en in immateriële zin van het allerhoogste zintuigelijke niveau. Dat betekent overigens ook naar mijn idee dat Ruijgoort de plicht heeft haar culturele eigenheid te bewaren en te bewaken... en dat het moet uitkijken voor vercommercialisering... en onverantwoorde schaalvergroting. Het authentieke, het zintuiglijke, het ongewone, het schone, het kwetsbare... maakt Ruijgoort zo uniek. Het tweede punt dat ik wil maken is dat Amsterdam en Ruijgoort... zich sterk moeten maken voor collectieve transformatie... vanuit het besef dat beide waarden toevoegen aan elkaar... en dus samen verantwoordelijk zijn voor waardeontwikkeling in de immateriële zin van het woord. Het gaat dus niet om individuele verbetering van individuele personen of families... zoals dat in andere landen prioriteit heeft... of bij een niet nader in te schatten aantal VVE's in Nederland. Maar om de ontwikkeling van de gemeenschap en een ecosysteem. En je citeerde mij, uh, Isis, dat een bezoek aan wordt alle zintagen ruikt... En dat het van het allergrootste belang is om dat ook zo te laten voortbestaan. Stedelijke ontwikkeling, dat is mijn vak tegenwoordig, is net zo oud als de weg naar Rome. Stel, je woont in Rome, er is behoefte aan iets nieuws. Een Colosseum bijvoorbeeld. Je zet dat een stukje verderop in een wijnland, En na een paar honderd jaar blijkt dat de stad er Romeinen is gegroeid. Dat zagen we in Amsterdam ook, met het Concertgebouw in 1880, met het ontwerp van de grachtengordel begin 1600, met de Vrije Universiteit begin 1900, met het Eiffel Museum en de Erasmus Tower rond 2010. Ik sla even een paar ontwikkelingen over met excuses aan meneer Van Eesteren voor zijn algemeen uitbreidingsplan van 1935 en natuurlijk excuses aan Berlage voor het Plan Zuid, wat fenomenaal fantastisch is en nog steeds actueel. En in Rotterdam zien we het nu gebeuren bij de Rijnhaven, achter de Wilhelminapier, met hotel New York als landmark. Er staat nu Phoenix door Wim Pijbes Migratiemuseum opgezet, het Nationaal Fotomuseum, Lantaren, Venster en Luxor draaien zich om, draaien zich om naar de Rijnhaven. Ik heb er bladzijnummers op opgezet. En 7.000 woningen en een stadstrand doen de rest. Heel interessant om daar eens te gaan kijken. Uitgangspunt voor de collectieve stedelijke transformatie is de collectieve waarde, in dit geval Ruigoord, van Ruigoord in relatie tot Amsterdam. En daarvoor kunnen wij terug naar 1973. Toen was er behoefte aan iets nieuws. Bij bepaalde ondernemende creatieve mensen, en zij ontwikkelden organisch een culturele vrijhaven. Er ontstond een enclave, geen iconisch gebouw, maar een iconisch gebied. Kunstzinnige en geëngageerde Amsterdammers wilden het vooral beschermen. Het was een bijzonder natuurgebied en de opkomst van haven en industrie bedreigde dit. In deze enclave creëerden kunstenaars nieuwe kunstvormen en uitingen die een grote aantrekkingskracht hadden en hebben op bijzondere mensen die van grote waarde zijn voor de stad en bewoners. Vandaar dat u hier in al uw diverse pluimmaatjes ook bent vandaag. Wie zich bijvoorbeeld verdiept heeft in de Provo, ziet een parallel. De provers waren ook maar met zo'n 200 mensen, hebben enorme impact gehad op de stad. Hetzelfde geldt voor de initiatiefnemers van Ruigort, met dat verschil dat jullie ook een fysieke plek hebben ontwikkeld. Iets groter dan het lievertje op het spui. En ik zie de intergenerationele uitdaging om dat zo te houden. Kleine zijstap, al in 1973 mocht ik dat als kind ervaren... Ik speelde hier met mijn broers om de hoek bij Ruigehoort aan de Houtrekkerweg, te talfweg, bij mijn opa Gerels, hier hemelsbreed, nog geen vijf kilometer vandaan. Wij gingen soms kijken bij die kunstenaars, in die rare huizen. Gek en geniaal vonden wij ze. En vol ideeën voor onze kamers, onze fietsen, steps en rolschaatsen, voor nieuwe boeken, liedjes, muziekinstrumenten kwamen we dan weer thuis. Ruigort is zo'n iconische plek waar bezoekers blijvende herinneringen aan koesteren. Een iconische plek waar de stad zich omheen zou moeten vouwen, in mijn opvatting. En wat moeten we dan doen? We moeten in ieder geval ook eens even goed kijken naar andere steden. Hoe zij collectieve waarden ontwikkelen. En dat is waar het niet alleen één partij goed uitkomt of de machtigste... maar dat is waar bestuurders het hele volk, de hele stad achter krijgen... Ik was vorige week in Madrid, daar zie je nu prachtige voorbeelden van. Madrid uh, heeft de M4 en de M30, dat is een soort A2 en een soort A10, overkluist en daar bovenop een park gecreëerd, gemaakt en ontworpen door ons eigen Nederlandse landschapsarchitectenbureau West 8 van 110 hectare, dat is drie keer de Zuidas... zes kilometer lang, met 94 verschillende invullingen... van skateparken tot fonteinstranden en van vlindertuinen tot rozenperken... dankzij een visionaire burgemeester... die in een paar jaar alle partijen van links tot rechts achter zich krijgt... het plan in vier jaar uitvoerde zonder precies te weten... wat er onderweg aan complexiteiten en ingewikkeldheden tegenkwam... en deze allemaal werkende weg opgelost... Dat is een fantastisch voorbeeld anno 2025. Alle straten en pleinen zijn daar overigens zo schoon dat je van kunt eten. Heb ik vorige week gedaan. Zouden we ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Alle bewoners om dat park heen hebben kwaliteit van leven enorm zien toenemen. In plaats van aan de snelweg wonen ze nu aan een prachtig park. In een woning die twee of drie keer zoveel waard is geworden. Kosten? 6 miljard. Opbrengsten? Een veelvoud daarvan. Materieel en immaterieel. Ik hoorde afgelopen vrijdag dat Amsterdam heeft besloten tot 2032 geen grote projecten meer te doen. Want er is geen geld. Ik vind dit onbegrijpelijk. Want dat heeft namelijk niet te maken met de hoeveelheid geld. Dat heeft te maken met je financiële perspectief. Toen ik nog wethouder was, zeiden wij een ontwikkeling als een Zuidas. Een ontwikkeling als een Sloterpark, Een ontwikkeling als noem maar op, is een investering in de toekomst. dan mag je met een beetje verstandige financiële berekeningen best een hypotheek opnemen... want dat betaalt zichzelf terug. Neem de Noord-Zuidlijn, als we daar een tekort op hadden... dan zeiden we, weet je wat, de afschrijving doen we niet in dertig... maar in 50 jaar was die weer rendabel en gingen we gewoon door. Dit moet je niet tot in de eeuwigheid uitrekken, heb ik geleerd... maar het is wel een manier om ervoor te zorgen dat je die immateriële waarde... die collectieve waarde ook met elkaar mogelijk maakt... En laten we alsjeblieft dat als een soort leidraad nemen. Want ook in Madrid zie je dat er zoveel collectieve waarde is toegevoegd en het individuele belang ondergeschikt is gemaakt en heeft daardoor paradoxaal genoeg gezegevierd. Geen verzameling VVE's, maar een visionaire, daadkrachtige stad. En wat betekent dat voor Ruigoort? Ik denk toch een trendbreuk met het verleden. Het gaat dus niet alleen om kunst en cultuur hier. Het gaat dus niet alleen om industrie daar. Dankzij het stapelen van opgaven is er een nieuwe manier te bezien... hoe Ruigoord haar functies behoudt in een veranderende wereld. Hoe gaan we dat dan doen? Mijn voorstel is dat Ruigoord gevraagd zal worden... om verder te gaan met pionieren en experimenteren en te bezien hoe Ruighoort een proeflocatie voor wonen en werken kan worden de komende 25 jaar. Als een colosseum in een weiland, als een parel in een industriegebied dat langzaam zal transformeren, omdat de wereld en dus ook Amsterdam moet verduurzamen. Ruighoort kan uitgroeien tot een parel in de middenstad en zal Haafstad langzaam naar zich toe zien komen. Ook omdat de stand, stad Amsterdam een sprong kan maken over de A10. Een sprong van vreugde, want er ontstaat collectieve meerwaarde. En technisch is het niet ingewikkeld. De A10 West is te overkluizen en of af te waarderen tot een stadstraat waar je nog maar 50 kilometer mag rijden, waardoor er veel meer woningen aan deze kant van de stad te bouwen zijn waar alle generaties, vooral jongeren, zoveel behoefte aan hebben. En die jongeren zijn zo ongelooflijk nodig om de stad te laten functioneren. Dat realiseert iedereen zich, maar dus hebben we de dure plicht van snelle woningbouw. En er zijn rendabele afspraken te maken in samenwerking tussen markt en overheid. De stukken grond die vrijkomen kunnen deels publieke functies krijgen. Ik noemde al het voorbeeld uit Madrid, maar ook Parijs geeft prachtige voorbeelden hoe je sporen kan overkluizen. Hoe je stationslocaties veel beter kunt benutten door er woningen, kantoren, voorzieningen bovenop te zetten... En als je bovenop stations bouwt, heb je ook nog het voordeel dat OV veel sneller rendabel is. Dat je de auto dus aan de kant kan laten en heel veel dingen per fiets, per voet of per openbaar vervoer kan doen. Parijs laat ook zien hoe je tot een leefbare, gezonde stad komt met publieke voorzieningen als sportvelden, bibliotheken, parken, sociale woningbouw en ziekenhuizen. De prijsvragen en aanbestedingen zijn daar anders georganiseerd. Die worden toegekend op basis van maatschappelijke criteria. De grondprijs was niet leidend, zoals we dat overigens ook met de aanbesteding van de Adam Tower hebben gedaan. Daar was het meest creatieve concept leidend en niet de prijs. Laten we op deze manier ook nieuwe concepten de ruimte geven waar jonge Amsterdams ondernemers dag en nacht voor willen werken. Zoals vijftig jaar geleden hier ook op ruig hoort. Scholen, vernieuwende sportmogelijkheden, kunst, cultuur, sport in de Amstel... En misschien wel een wavepool om te surfen in het Amsterdamse surfdistrict in Amsterdam-Noord. Laten we ons tenslotte ontdoen van knellende regelgeving. Ook hier is aan Parijs een voorbeeld te nemen. De stad groeit zo naar Ruiger toe en de haven behoudt haar functionaliteiten. Idealitair maakt Amsterdam samen met Rotterdam en eventueel anderen een toekomstvisie op haven-industriële complexen in 2075... In 2009 hebben wij in deze kerk gevierd dat de haven van Amsterdam, nee het was in 2009 begonnen, maar in 2012 kreeg de verzelfstandiging eh, precies vorm. Reden voor die verzelfstandiging was een slagvaardige samenwerking, ook met Rotterdam, vanuit het perspectief dat wij een speldenknop zijn op de wereldkaart. En dat de zeearmen van Shanghai net zo ver uit elkaar liggen als de havens van Amsterdam en Rotterdam. Ik heb dit punt ook met de CEO van de Haven besproken en die was het daar helemaal mee eens. Voor mij is groen staal en ook voor Amsterdam en hopelijk IJmuiden daar een vanzelfsprekend onderdeel in. Staal is nodig voor onze strategische autonomie in Europa. En we hebben, vind ik, ook de dure plicht om onze eigen spullen zelf te maken als dat mogelijk is. We zijn er bovendien heel goed in. We hebben in IJmuiden een fabriek die er al meer dan 100 jaar staat... Investeren we in groen staal met waterstof gemaakt, dan brengen we meteen de vraag naar groene energie op gang. Dit bevordert de energietransitie en kan die groene economie ook groeien. En kan de haven Amsterdam de duurzaamste ter wereld worden. Uitruil van functies kan de efficiëntie en de concurrentiepositie van Nederland ten goede komen. Niet alles hoeft immers overal. En de haven van Amsterdam transformeert, net als die van Rotterdam, sowieso door de veranderende vraag naar kolen, benzine, olie, waterstof, verandering van goederenstromen. En de haven heeft zichzelf dus zelf ook een aantal nieuwe kaders gesteld die deze verduurzaming bevorderen. Bijvoorbeeld ten aanzien van kolen, olie en gas en benzine. Ten slotte... Stadsontwikkeling gaat ook over mobiliteit. en De structuur van Amsterdam leent zich uitstekend voor uitbreiding van het openbaar vervoer aan deze kant van de stad door een Noord-westlijn te creëren. Het doortrekken van tram 5 naar de isolatorweg, het sluiten van de kleine ring en het aanleggen van een skytram over het ei, ook wel de eibaan genoemd. Amsterdam blijft zich dan onderscheiden door iconische innovaties die maatschappelijk functioneel zijn en de stad speelt sneller en innovatiever in op de groei van Noord en straks van West. Als je hier naartoe rijdt, is het toch imposant wat er nu in Amsterdam-Noord uh, verrijst. Wat er aan de houthavens is verrijst. Ik hoop niet, Isis, als jij daar langs rijdt, dat je halverwege weer met betraande ogen uitstapt. Maar dat je denkt, wauw, er is toch hier een hoop tot stand gebracht. Als we dat met elkaar doen, dan hebben we als resultaat het duizend jaar oude eiland hoort. Die een plek krijgt midden in de stad en een vrij plaats blijft waar oud en nieuw verbonden zijn en waar jong en oud zich thuis voelt. Een sprong naar de toekomst. Ik heb geprobeerd wat perspectief te geven. Op naar duizend jaar Ruigoort. Wellicht kunnen we in 2073 een tussenstand opmaken, zien of een beetje lange termijn denken en conceptueel integraal uitvoeren heeft geholpen. Ik ben er graag bij. Op Ruigoort. U ook. We zijn je diep dankbaar. We zijn je diep dankbaar. En het was een geweldige toespraak, wat ik al zei. En wij willen je bevorderen tot uh, ridder van Ruigoort. Wauw! Ja, en dat is officieel, en dat is de psilist? Ik wilde hem je opspelden, maar de, ik heb zo gepriegeld dat ik dacht: ik spreek dwars door je kleren heen. Dus geef ik hem maar in je hand. Wat mooi. En wat is een psilist? Een psilist dat kan ropt zeggen tegen je. Maar ja, dat is een beetje moeilijk. Het staat op papier. Fina, misschien wil jij hem opspelden. Is dat ja. leuk, Elsje? Ja, natuurlijk. Ik heb zo zitten priegelen en Gea zegt. Oh, Isis vlak. gaat hem opspellen. Oh ja, okay. Dat is ook leuk. Oh. Oké. Okay. Als je pak jij deze overdag. De... Ja, oh, ik heb ik, geen bril ja, Ik heb de priegelwerk doen. Ja, maar ik, u... ik, uh, ik kan het niet lezen, want ik heb geen bril op. Wat is eten? Nee, deze kant moet hij. Oh, ik moet nu aan iets? deze kant. Ja. Ik ga het gelijk maken. Uh, ja. Dan ben ik even kwijt, zit hij nou zo, of zo en zo. Kan je dat? Ik kijk, dan moet zo. Als jij het, doet, ik doe het er doorheen doet, dan prik jij desnoods zelf weer precies. Gaat het goed? Ja. Goed. En dan moet deze erop. Dan, dan zie je, dan je wat er geprikkeld? Oh ja, inderdaad. <laughs> hij zit erop, hoor. Oh, geweldig. Je kan wethouder worden. <laughs> <coughs> nou, dat is je straks ook. En onze voorzitter Marco de Goede die wil nog een slotwoordje spreken. Mooi. En dank ik weer. Ja, voor mijn, wie niet weet wie ik ben, Marco de Groot, ik ben de voorzitter van Stichting Ruighoort. Allereerst dankjewel, Carolien. Um, we hebben een stichting 100 jaar Ruighoort, maar een klein nulletje erbij is misschien zo geregeld. Maar het stadsbestuur keek al heel vreemd toen we niet voor 25 jaar verlenging gingen, maar voor 100 jaar. Dus 1000 jaar zal ze shockeren, maar daar hou ik wel van. Dankjewel. Uh, maar ik ga mijn aandacht even richten aan iemand anders, tot iemand anders, tot Rob. Want wij zouden hier niet staan... Als het niet aan Rob was, Rob van Toer is de organisator al jaren van de ruigoedtreden, maar hij doet zoveel meer in het dorp. En heel weinig mensen weten dat jullie hier niet zouden zitten als het, aan, als het niet aan Rob had gelegen. Um, even heel kort een schets. Uh, Rob was ooit ambtenaar, kent iedereen in de stad, want hij was de secretaris van de kunstraad. En de kunstraad gaat over alle subsidies in de stad, dus die kent iedereen, want iedereen wil natuurlijk geld van Rob. Niet kreeg niet iedereen, maar... Daardoor heeft hij dat een enorme netwerk. En toen in de jaren negentig Ruigoord uh, onder druk kwam te liggen, want ja, het moest weg, uh, de Afrika-haven werd gebouwd, toen is Rob en Luc, onze advocaat, zijn samen als een stel qua jongens hebben gewoon gezegd, ja, dit gaat mij niet gebeuren. En tot bij het Europees gerechtshof in Straatsburg hebben zij gevochten ervoor om Ruigoord te houden en dat is gelukt en dat is de eerste keer dat Rob Ruigoord gered heeft. Nou, stabiele periode van begin van deze eeuw... tot een jaar of tien geleden, de weer werd gezegd tegen ons... ja, er komen ontwikkelingen in de buurt... en het wordt allemaal lastig en moeilijk met al die waterstof. Dus ja, Ruighoort kan misschien als dorpje wel blijven... maar er kunnen geen festivals meer zijn en dan kan niks in de kerk. Nou ja, dan moet je zo'n rebel als Rob hebben. Toen de haven namelijk eenmaal zei van... wij hebben een hele sterke lobby... en eh, er staan meer mensen achter ons dan achter Ruighoort... Dacht erop, nou, dacht het niet. En die heeft zijn hele netwerk gebruikt. We hebben een enorme uh, comité van aanbeveling aan jou te danken. Met burgemeesters, wethouders, kunstenaars. Die allemaal hebben laten zien hoe belangrijk Ruigoort was. En ik hoorde van de week toevallig, hier was de Oranborrel. Uh, dat ze daar behoorlijk van geschrokken waren. Op een, uh, en dat ze oké, okay, oké, nou, we dachten toch dat Ruigoort groter was. Dus dat is echt aan jou te danken. Dat wij hebben laten zien hoeveel mensen van ons houden. En Rob heeft toen dus voor de tweede keer Ruighoort gered. En wij gaan binnen... Ja, dat is wel een fout waard. En hij heeft met zijn, mag ik toch wel zeggen, af en toe pen een stuk geschreven, het boek over 40 jaar Ruighoort. Uh, wij maken af en, toe, af en toe ook hele mooie ruzies. Uh, en ik moet zeggen, het is niemand zo leuk om ruzie mee te hebben als met Rob. Want je krijgt e-mails. Maar moet ik echt een woordenboek af en toe bijhalen? Wat staat daar? En dan begrijp ik het, denk ik, oh ja. He, dus echt van een niveau, van een anarchist. Dat ik denk, we, we hadden we allemaal maar zo'n anarchistisch brein. Van, ik weet beter wat goed is voor de samenhang dan of die andere, En ik zal het jullie later weten ook. Nou, dat vuur wil ik graag dat brandend blijft. En we gaan nu naar het, 50, uh, naar het uh, tekenen van het contract in december. Um, en dan is inderdaad, het is 25 jaar contract, maar misschien met wat overreding kunnen we er duizend jaar op krijgen, ik weet het niet. Om dan inderdaad al die moeite die jij en alle anderen getroost hebben om Ruighoort overheen te houden, eindelijk kunnen zeggen, oké, okay, nu komt de volgende fase. We krijgen de stadsuitbreiding, dit wordt het nieuwe centrum van, ja, hoe zal dat heten, Amsterdam-Ruighoort, het nieuw stadsdeel, zoiets. Um, we weten nog niet geheel hoe het gaat lopen, maar namens heel Ruighoord... Eh, namens alle Ruighoorders wil ik jou in ieder geval ontzettend bedanken... voor de reden, voor je incident, voor Ruighoord ongehavend... voor het schrijven van het boek en voor inderdaad het blijven geloven... ja, maar het kan wel. En dat maar het kan wel moeten we met z'n allen vasthouden... want nou, jij begon je speech al met al die negatieve mannen van het deugd allemaal niet... en elke keer zijn er dus ook mannen die zeggen ja, maar het kan wel... Dus met deze woorden wou ik graag afscheid nemen van dankjewel voor al die jaren. Uh, en we hopen nog heel lang dat je die pen houdt. Ik zag van de week weer wat voorbij komen. moet het nog lezen. Um, dus een hartelijk en heel warm applaus. Dankjewel Rob. Ja, geweldig. Marco, dank je wel. Rob, dank je wel. Elsje, dank je wel. Bedankt allemaal dat jullie hier naartoe zijn gekomen voor de Ruighoortreden. Ik hoop dat jullie nog even blijven. De bar is geopend en we krijgen nog muziek. Klopt dat? Uh, er wordt aan gewerkt. Komt eraan. ja bij kapot de mas, niets fijts, arbeid de modi, die meda zo fan trieb, niets fijts, arbeid de boter, pan modi, die na geen boog in de in dat stranger dan rica, dat kantakamol. Mijn hoop, mijn hoop, mijn hoop, mijn